1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nog geen spoor van Willem Holleder sinds zijn vrijlating. Gemeente beslist over wonen in vakantiehuisjes. En FNV bezorgt om Europese plannen voor stakingsrecht. Veel zon vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies een paar buien. En het wordt 4 tot 7 graden. Morgenochtend in het zuidwesten regen, in de middag overal droog. De zon komt tevoorschijn en het wordt morgen een graad of vijf. Vanaf zondag is het droog en koud. Willem Holleder is sinds vanochtend vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Maar waar hij nou uithangt sinds zijn vrijlating uit de Rotterdamse gevangenis... is allemaal onduidelijk, vertelt justitieverslaggever Robert Bas. We weten dat hij in een geblendeerd busje van justitie uitgevangen is naar een locatie is geleid waar hij overgestapt is in een auto die blijkbaar van bekende van hem is. En vanaf daar is eigenlijk het spoor bij. De justitie zal het ongetwijfeld wel weten, want die hebben hem wel gewaarschuwd van joh, er zijn wat aanwijzingen dat jou mogelijk wat kan overkomen. Die zullen hem ongetwijfeld de komende tijd wel even monitoren. Maar waar hoorleden is, wij weten het in ieder geval niet. Nee, justitie zegt niks, een advocaat misschien? Nee, de advocaat heeft ook heel duidelijk gezegd dat er absoluut een absolute radiostilte is. Uh, Holleder zou niet in de publiciteit willen. Dat is ook, ook wel uh, te begrijpen. Uh, als je weet dat hij niet alleen vrienden in de buitenwereld heeft, maar met name ook vijanden. Ik kan begrijpen dat hij eventjes niet uh, wil laten blijken waar hij uithangt op dit moment. Holleder dus vertrokken met onbekende bestemming uit Rotterdam naar weer aannemen. Is, nou, is hij nou vrij mens of er hangt hem nog van alles boven het hoofd? hè? Maar op dit moment is hij wel een vrij mens. Hij kan gaan en staan waar hij wil. Hij kan ook naar het buitenland reizen. Uh, hij is wel verdachte nog steeds in het liquidatieonderzoek. Uh, hij zou betrokken zijn of opdrachtgever zijn geweest van meerdere liquidaties. Maar justitie zegt dat ze op dit moment te weinig hebben om hem daarvoor te vervolgen. Maar. Niet uit te sluiten is dat hij in de later instantie aangehouden wordt en vervolgd gaat worden. En wat hem ook nog boven het hoofd hangt is uh, het openbaar ministerie probeert 17 miljoen van hem uh, kaal te plukken. Uh, dat is geld wat hij zou hebben verdiend met afpessen onder meer van uh, vastgoedmagnaat uh, Willem Enstra. Ja, en als hij dat geld niet betaalt zal hij ook weer enkele jaren de bak in moeten. Of iemand permanent in een vakantiehuisje mag wonen dat wordt voortaan overgelaten aan gemeenten. Al jaren is het permanent bewonen van recreatiewoningen een heet hangijzer. Want er kwam maar geen duidelijkheid voor veel bewoners. Plan van minister Schultz om het nu aan de gemeente over te laten wordt vandaag besproken in het kabinet. Ik vind lokale democratie is lokale democratie. Dus het is van belang dat uh, gemeenten zelf kunnen beslissen of ze een recreatieterrein. Of ze dat uh, wel of niet voor permanent wonen beschikbaar maken. Of uh, ja, een andere keuze maken. Uh, ik vind ook niet dat je daar nationaal over moet gaan. Meneer Schultz, het wordt dus per gemeente bekeken. Nou, de Belangenvereniging Vrij Wonen treedt namens bezitters van recreatiewoningen. Voorzitter Madelon van Hartingsveld, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het plan van Schultz dat de gemeente het weer voor het zeggen krijgen? Nou, dat vinden we dus ontzettend jammer. Want eh, na tien jaar pappen en nat houden had eh, eigenlijk het ministerie of de regering nu wel eens een keertje een besluit kunnen nemen. Omdat eh, de wet in de Eerste Kamer is afge aangehouden, eh, de wet op de recreatiewoningen... En daardoor is de zaak dus teruggekomen bij de regering. En wij vinden eigenlijk dat ze nu wel eens hadden kunnen doorpakken. Want uh, dit leidt tot heel veel willekeur in gemeenten. De, de zaak ligt, al, ligt nu bij de gemeenten ook? Die zaak... ligt nu al in de ja, zaak, ja. ja. Maar willekeur, legt u dat eens uit? Nou, ik, om een voorbeeld te geven. Uh, wij hebben een, een park uh, wat ons bekend is. En dat ligt gedeeltelijk in Overijssel en gedeeltelijk in Gelderland. Dus ook in twee verschillende gemeentes. De mensen in, uh, in Overijssel, die hebben een uh, gedoogbeschikking gekregen. En die in Gelderland, die krijgen een dwangsom omdat ze eruit moeten. Je kunt dat toch moeilijk uitleggen. En zo hebben we dat ook uh, in de gemeente Hardenberg. Een park wat gedeeltelijk in Friese Veen ligt en gedeeltelijk in Hardenberg. En de mensen in Friese Veen mogen blijven wonen. En die in Hardenberg krijgen inderdaad ook een dwangsom. Ja, een dwangsom. En wat zijn ja. nog meer van die, van die de, uh, policies die gemeenten erop loslaten? Uit laten sterven bijvoorbeeld? Uh, nou ja, goed... Uh, Destijds konden gemeentes kiezen tussen handhaven, legaliseren of gedogen. En op grond daarvan hebben heel veel gemeentes hun beleid gemaakt pas. En sindsdien wordt er nog eigenlijk weinig gehandhaafd of veel gehandhaafd. Dat ligt aan welke gemeente je zit. En dat... Dat blijkt dus ook tot willekeur. Want in de ene gemeente gaat men daar veel soepeler mee om dan in de andere gemeenten. Het is niet altijd vrije keuze hè, dat mensen in vakantiewoningen zitten. Er is ook sprake van woningnoten. Er zijn allerlei redenen waarom dat zo kan zijn. Wat is nou uw oproep aan die gemeenten? Nou die het toch weer voor het zeggen krijgen. Ik zou zeggen. De denkt nog eens even heel goed na, zeker in deze tijd van crisis, want uh, mensen kunnen hun huis al niet verkopen en het kost gemeentes ook handenvol geld. Ook de, de gewone bewoners die dus al jarenlang hier wonen, niet alleen op recreatieparken, maar in de gemeente zelf, betalen andere bewoners ook mee aan, uh, aan die handhaving en bovendien. Bewoonde parken zijn goed voor de lokale economie. En dat wordt ook heel vaak vergeten. Ja, laat ze zitten. Dat zegt u. Marlon van Hartingsveld van de vereniging eh, Vrijwonen. Dank u wel. Dank u wel. Uit Syrië komen berichten over een bloedbad in Homs. Milities van het regime zouden gisteren met vuurwapens en messen. meer dan 30 mensen hebben afgeslacht. Onder wie 14 leden van één familie. De betrouwbaarheid van die berichten is niet te controleren. Oppositieleden hebben beelden verstuurd waarop lijken van kinderen in plastic zakken te zien zijn. En vrouwen en kinderen met bebloede gezichten. Volgens de oppositieleden was het een etnische zuivering in een gemengde wijk van Homs. Die moordpartij zou zijn uitgevoerd door Alawieten, Dat zijn shiiten. En de slachtoffers waren dan Soenieten. de grootste bevolkingsgroep in Syrië. Maar die mensen zijn in het regime nauwelijks vertegenwoordigd. En zij vormen dan ook de kern van het verzet. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank vindt dat de zakenbank Lazar verantwoordelijk was voor de bepaling van de waarde van ABN en Fortis in 2008. De commissie De Wit probeert er vandaag achter te komen hoe het nou kan dat de nationalisatie van die bank veel duurder is uitgepakt dan de bijna 17 miljard die er destijds voor is betaald. Er is onder meer discussie over een bedrag van 2 miljard, dat als verlies in de boeken stond. En Lazar, die zakenbank die dat moest beoordelen, heeft daar financiën niet voor gewaarschuwd. Wellink, van de Nederlandse Bank, was die, die vindt dat niet zijn verantwoordelijkheid. De waarderingsdeskundige was nu eenmaal lazai. Die moest bepalen hè, hoe de informatie vertaald moest worden in, eh, de, in, de, in de prijs. Uh, en, uh, ja, daarmee is een zeker zin voor mij het verhaal af. Noud Welling en ambtenaar Ter Haar, die namens financiën de onderhandelingen voerden, zei ongeveer hetzelfde. Welling benadrukte dat het moeilijk is om te bepalen of de staat te veel heeft betaald of niet. Ging niet alleen om de bank, maar ook om het overeind houden van het financiële stelsel, zei de oud-bankpresident. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De meer dan 3000 passagiers van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia... krijgen per persoon 11.000 euro schadevergoeding. Dat is eigenaar Costa Cruises overeengekomen met consumentenorganisaties in Italië. En er is tot diep in de nacht over onderhandeld. Correspondent Bas Mesters, wat is daar uitgekomen uit die onderhandelingen verder? Ja, dus 11.000 euro per persoon... immateriële schadevergoeding en materiële schadevergoeding... voor de spullen die je bent kwijtgeraakt voor het feit dat je reis... Geruineerd is. Daarnaast nog eens gemiddeld 3000 euro schadevergoeding voor de reiskosten, dus het ticket van de cruise, het vliegen er naartoe, alle kosten die daaromheen zijn gemaakt. Ook kunnen mensen psychologische hulp vragen, dat wordt betaald. Um, er is onderhandeld over dit alles door uh, meer dan 10 consumentenorganisaties uit Italië, die hebben dat namens alle passagiers gedaan. Um, het gaat dus om 3000 euro. Uh, passagiers uit 60 verschillende landen... en die kunnen nu um, uh, hun, hun, hun verzoek gaan indienen... Men schat dat ongeveer 85% van de passagiers hieraan mee zal gaan doen. Um, er zal ook een deel zijn dat uh, proces gaat voeren. En dit geldt niet voor de mensen die, um, uh, de nabestaanden van slachtoffers of van mensen die gewond zijn geraakt. Die zullen meer schadevergoeding krijgen. Ja, en als je dit dus accepteert, die 11.000 en ons 3.000 moet je verder je mond houden, dan, uh, dan zijn we er vanaf, zeg maar. Ja, zijn er al reacties binnen op uh, die uitkomst van die onderhandelingen? Ja, op één na zijn alle consumentenorganisaties er dus mee akkoord. Eén organisatie zegt dit is uh, een fooi... Uh, en die wil een uh, collectieve schadevergoedingsactie gaan beginnen. Um, Costa Cruises zegt op haar beurt... Uh, dat uh, dit meer dan het minimum is, wat staat op 10.000 euro per persoon. Uh, en, en ze zegt: uh, we, willen, we bieden het ook snel aan. Je, kunt, uh, je krijgt binnen zeven dagen nadat je het aangevraagd hebt, je krijgt je, je geld terug. Bovendien is er nog aangeboden dat wie nog een cruise geboekt had bij Costa uh, Crocera, Costa Cruises, die kan deze voor 7 februari nog afzeggen als hij niet meer durft. Kijk hoe het verder gaat, Basmeesters, dankjewel. De vakcentrale FNV maakt zich zorgen over nieuwe plannen van de Europese Commissie voor het stakingsrecht. Het voorstel wordt aan het eind van de maand gepresenteerd, maar de FNV concludeert uit uitgelekte stukken dat het stakingsrecht wordt ingeperkt. Het Europese voorstel gaat over stakingen waarvan de gevolgen in verschillende Europese landen merkbaar zijn. En de rechter zou dan moeten bepalen of het vrije verkeer van goederen en diensten gevaar loopt. Voorzitter Jongerius zegt dat het voornemen in strijd is met internationale verdragen. En ze heeft premier Rutte gevraagd om het plan tegen te houden. Dan de werkloosheid in Spanje. Die is nog verder opgelopen. Volgens officiële cijfers zit nu 22,8 procent van de Spanjaarden zonder werk. Dat zijn 5,3 miljoen mensen. De hoogste werkloosheid in 17 jaar. Correspondent Rob Zoutberg. Spanje gaat maar door met het vernietigen van uh, arbeidsplaatsen. Het, het schiet nu de 5 miljoen mensen voorbij. Dat heeft Spanje nog nooit uh, eerder meegemaakt. Ze hebben wel zo'n percentage meegemaakt van 23 procent. Maar in absolute cijfers. Want de bevolking nam de afgelopen jaren toe. 5 miljoen mensen. Dat hebben ze nog nooit uh, eerder gezien. Het is een forse stijging ook. In vergelijking met het vorige kwartaal. Maar dit cijfer zegt nog veel meer. Als je het gaat, ook gaat vergelijken met Europese cijfers. Hè. In de eurozone zitten 24 miljoen mensen zonder werk. En ja, je kan gewoon nu zeggen dat een vijfde, ruim een vijfde van die mensen, die wanden in Spanje. De geschorste opperrabijn Ralbach zegt dat hij niemand heeft willen beledigen toen hij zei dat homoseksualiteit te genezen is. De Amerikaan zegt dat in een schriftelijke verklaring aan de Joodse gemeente in Amsterdam. Vorige week raakte Ralbach in opspraak. Toen bleek dat hij een verklaring had getekend waarin wordt opgeroepen homoseksuelen te genezen. En hij ondertekende die verklaring namens de Joodse gemeenschap Amsterdam, waarvan die opperrabijn is. En die gemeenschap heeft zich van die verklaring gedistanceerd en Ralbach geschorst. Gemeenten kunnen besluiten om verloskundigen over de busbaan te laten rijden. Minister Schultz schrijft aan de Tweede Kamer dat verloskundigen op die manier sneller bij spoedgevallen kunnen zijn. En gemeenten moeten dan zelf op basis van de plaatselijke omstandigheden bepalen of er aanleiding is voor een ontheffing. De Tweede Kamer had Schultz eerder gevraagd naar die mogelijkheid te kijken, onder meer naar aanleiding van ervaringen in Enschede. Sport. Wat zijn de ervaringen op de Australian Open... in die halve finale tussen Djokovic en Andy Murray? Uh, Marcella Mesker, Djokovic zag er wel vermoeid uit. Hoe is het nu? Nou ja, hij staat twee sets tegen één achter. Zojuist won Andy Murray de derde set... die zo altijd belangrijk is in een best-of-five, in een tiebreak. Een set waarin Djokovic drie setpoints kreeg... op de service van Murray weliswaar. Maar uiteindelijk wel verdiend gewonnen door Murray. Dus die leidt nu met twee sets tegen één. Dus Djokovic moet nu dus... Ja, twee sets winnen, wil hij de finale halen. Ik moet zeggen, voor het eerst zien we hem een soort wakker geschud worden, uh, lijkt zich te realiseren... ja, nu moet het ervan komen. Uh, het wordt ook wat koeler. Het is daar kwart over elf in de avond. En dat was uh, toen ze begonnen nog gewoon 30 graden. En hij heeft daar toch meer last van. Uh, hij is heel vermoeid, maar het lijkt dat hij toch een soort van opleving heeft. Want hij lijkt nu met 1-0 in de vierde set heeft zojuist Murray gebroken. Dus wie weet gaat dit nog wel even door en krijgen we straks een prachtige vijfde set. En ja, ik durf niet te zeggen wie er wint, want uh, Murray lijkt fitter, maar... ja. Jokic, vorig jaar US Open 0-2 tegen Federer. En toch nog 3-2 uh, in de vijfde set uh, winnen. Dus we gaan het zien. Maar Spannend als het tegen middernacht middennacht loopt, daar, dan kan het niet te lang meer duren, zou je zeggen. Of? Nou, ze gaan gewoon door. Gaan ze, gewoon hebben door. De, ze hebben daar ooit wel eens tot half vijf s'nachts uh, <laughs> gespeeld. Nachtdiensten. Dankjewel, Marcella. We gaan naar de AWB naar John Bakker. Hey, goedemiddag. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Kerensheide, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn, 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Vertraging bij de spoorwegen, want tussen Schiphol en Weesp... en tussen Schiphol en Amsterdam-Bijlmer rijden geen treinen... De politie heeft daar het treinverkeer stilgelegd vanwege een gaslek. En de vertraging is meer dan een uur. 13 over 1. Hoofdpunten van het nieuws. Willem Holleder is sinds vanochtend vrij. Maar waar hij nou zit sinds zijn vrijlating uit de Rotterdamse gevangenis. dus Schie, dat is allemaal onduidelijk. Of iemand permanent in een vakantiehuisje mag wonen. Dat wordt voortaan overgelaten aan de gemeenten. Dat wil minister Schultz. En haar plan wordt vandaag besproken in de ministerraad. En de vakcentrale FNV is bezorgd over plannen van de Europese Commissie. Uh, wat betreft het stakingsrecht. Volgens FNV-voorzitter Jongerius is, is uh, het voornemen zoals de commissie het geregeld wil hebben... in strijd met internationale verdragen. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen krijgt u weer lunch van de NCRV. De wonderlijke winterdeals van HP zijn gestart. Ondernemers profiteren van meer dan 100 euro voordeel op een complete mobiele werkplekoplossing. Tot 31 januari krijgt u een USB docking station, muis en toetsenbord cadeau bij een HP ProBook 4530s met Intel Core i3-2330M processor. Koop snel deze wonderlijke winterdeal voor maar 599 euro via buyerdirect.com/hp. Het is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een blik in de toekomst zometeen. Maar dat gaat dan wel weer over de vraag hoe historici pakweg... over 300 jaar naar de geschiedenis kijken. Het laatste deel van het radiodagboek van Gordon. En u kent dat verhaal van het script dat hij schreef voor een film... met hem en Gerard Joling. En ik word zwetend, word ik wakker. En dat ik denk, oh mijn hemel, dan moet ik weer met hem... En weer al die ellende. En weer het gezeik. En weer die ruzies. Straks na half twee, stand.nl. De stelling dan. Willem Hollede moet vanaf nu met rust worden gelaten. Die is dus vandaag na bijna zes jaar weer vrij. En dat is groot nieuws, hij is nog steeds verdachte in het liquidatieproces... maar de beslissing of Holleder uiteindelijk daarvoor wordt vervolgd. Die wordt pas later genomen. Moet justitie alles op alles zetten om Holleder weer achter de tralies te krijgen... of verdient deze man nu eindelijk ook een beetje rust nadat hij zijn straf heeft uitgezeten? Bent u het eens of oneens met de stelling? Dus Willem Holleder moet vanaf nu met rust worden gelaten. Uh, sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, als www.stand.nl. en als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Stam. Dit is Radio 1. Lunch. Het Gelders archief heeft onlangs een van de oudste dagboeken van Nederland gekregen. Uit 1626 komt het en het is geschreven door schoolmeester David Beck... die toen in Arnhem woonde. We kunnen dus uh, door zijn ogen naar het verleden kijken. Maar hoe gaat dat over een paar eeuwen? En dus vraagt Lunch zich af... hoe kijken historici over een paar honderd jaar terug op ons? En ik praat erover met professor Dr. Ed Jonker, senior docent-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Docent daar theorie en hysterio... <laughs> Historiografie. Hysteriografie is ongetwijfeld iets anders. Van de geschiedenis. Uh, dag meneer Jonker, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. U bent uh, op ons verzoek uh, nu ook een beetje filosoof en een beetje futuroloog. Ja, dat is een uh, onverwachte rol, mag ik wel zeggen. <laughs> ja. Uh... Want dat, uh, dat horen we eigenlijk niet te doen, uh, de toekomst voorspellen. Uh, dat uh, kan natuurlijk ook heel moeilijk. Uh, dus uh, ja, ik weet niet of ik op uw vragen antwoord kan geven. Nee, Maar u dacht, ach, het is vrijdag, dat kan wel even zo vlak voor het weekend. Uh, la laten we even kijken naar dat dagboek hè, waar ik het net over had. Wat zegt ja. zo'n dagboek uit 1626 over die tijd? Nou ja, je krijgt een, kunt een direct inzicht krijgen in de leefwereld van de opsteller van zo'n dagboek. Althans, het lijkt op het eerste gezicht zo. Dat is wel wat ingewikkelder dan het er op het eerste gezicht uitziet. Want je weet niet precies wat voor censuur zo'n onderwijzer zelf toegepast heeft bij het opschrijven van zo'n dagboek. Wat voor bedoelingen die hij ermee had. Uh, en je weet ook niet of je alle dingen die hij ons probeert duidelijk te maken... Uh, in één keer kunt begrijpen, omdat het taalgebruik natuurlijk anders is... en zijn uh, opvattingen anders zijn, en misschien ja. de code coderingen anders zijn. Uh, en dat is op zich uh, uh, lastig om dan uh, een blik op dat verleden te krijgen... door uh, uh, de bril van die onderwijzer. Ja. Dus je, maar maar zult, op zich... je, zult, je zult daar altijd ook nog andere bronnen bij moeten hebben... om een, om een wat maar algemene beeld te krijgen? Ja, en daar zijn allerlei technieken voor ontwikkeld uh, in ons vak, uh, waarbij je kunt proberen al die uh, coderingen uh, als het ware te doorbreken en uh, uit te zuiveren om te proberen erachter te komen wat zo iemand dan werkelijk dacht. Alleen je moet dan wel natuurlijk weten hoe representatief is hij voor zijn leefwereld en je moet goed in de gaten houden dat je natuurlijk altijd je eigen vragen stelt en je eigen interpretaties uh, erin legt. Ja. Uh, en uh, nou, daar nemen historici elkaar dan ook de maat op om te kijken of dat goed gebeurt. Ja. Nou, nu maar even dan inderdaad uh, de toekomst inkijken. Want denkt u dat uh, nou, pak een beetje over 300 jaar men nog geïnteresseerd is in hoe wij nu vandaag de dag leven? Uh, ja, daar heb ik geen idee van, want uh, 300 jaar is wel heel veel natuurlijk. Uh, wij denken natuurlijk dat de mensen ongeveer dezelfde soort van interesse zullen hebben als wij nu hebben. Uh, maar je kunt niet uitsluiten dat men over 300 jaar helemaal niet geïnteresseerd is in het verleden. Maar alleen naar de toekomst kijkt of in een heden leeft. Uh, dus dat men uh, die vraag niet zou begrijpen of irrelevant vindt. Het kan ook best zijn dat men wel wat belangstelling heeft voor het verleden. Maar op een heel andere manier. Dus dat doet in... Uh, een belangstelling die uh, zich richt op uh, alleen het bekijken van kunstwerken... of kijken naar gedichten of uh, religieuze voorstellingen gebruiken. Dat is uh, in onze eigen geschiedenis natuurlijk ook van belang. Uh, en uh, de soort van historische belangstelling die wij hebben... dat je dus echt iets van dat verleden wil weten om het verleden zelf te kunnen begrijpen... Uh, dat is iets dat in onze cultuur vrij recent is. Wij doen dat sinds iets van één à twee eeuwen. Daarvoor keek men op een andere manier. Wilde men iets anders met het verleden? Uh, er zijn ook wel voorbeelden van uh, volken en culturen die niet zo'n historische belangstelling überhaupt lijken te hebben. Dus het kan best zijn dat ja. dat weghebt. Ja. Het enige wat wij kunnen doen, is natuurlijk: uh, ja, als je anticipeert uit een soort verantwoordelijkheid voor dat die. Uh, belangstelling uh, er zou kunnen zijn... en dat die bevredigd zou moeten kunnen worden... is dat je dan zelf een verantwoordelijkheid hebt... voor het bewaren en overdragen ja. van archieven en uh, cultuuruitingen. Ja, en, en daar zitten wel valkuilen, want uh, ik bedoel, de techniek schrijdt voort. Uh, maar toch, uh, bijvoorbeeld uh, dingen die wij een paar jaar geleden... nog op disketten opsloegen, nou, uh, probeer dat nu nog maar eens uh, te openen... dat lukt gewoon bijna niet meer, want zo'n disketten kan bijna nergens meer in. Ja, daar ben ik nou niet zo somber over. Uh, in die zin dat uh, ons probleem van de huidige tijd... Uh, eerder is dat we veel te veel informatie hebben... en moeten bewaren en moeten opslaan... dan dat we te weinig zouden hebben. Ik denk dat, dat er toch altijd wel weer een mogelijkheid is... om. Vertalingen te vinden naar andere informatiedragers of andere manieren van verwoording. Wij kunnen nu ook kleitabletten lezen en allerlei andere archeologische vondsten vertalen. Daar moeten wel opleidingen voor zijn en er moeten experts voor zijn, er moet in geïnvesteerd worden. Maar ik denk dat het nauwelijks voorstelbaar is dat al die informatie. Uh, ontoegankelijk zou zijn. Ja. Uh, je kunt niet overal bij, maar dat is natuurlijk nooit zo geweest. Je zult het altijd moeten doen met een uh, uitsnede... uit uh, wat er ooit uh, aan uh, informatie geweest is. Ja. Maar er zal altijd genoeg overblijven, denk ik. Ik, ik kom zo bij u terug. We praten ook even met uh, Martin uh, Berendsen, Want die heeft meegeluisterd, uh, Rijksarchivaris... en directeur van het Nationaal Archief. Uh, dag, meneer Berendsen. Goedemiddag. Is onze informatiemaatschappij voor u een zegen of een vloek? Ik geloof dat het een zegen. is. Het grote voordeel is dat we inderdaad, uh, zoals meneer Jonker al zei, uh, op heel veel verschillende manieren uh, informatie uitwisselen op dit moment. Uh, dus dat leidt sowieso tot een mooi en veel creatiever gebruik van informatie. Uh, en tegelijkertijd uh, zijn er allerlei manieren om de informatie waar we nu over beschikken ook weer op hele mooie manieren toegankelijk te maken voor iedereen. Dus ik zie het vooral als een zegen. Ja. Maar goed, u kunt door die informatiemaatschappij... kunt u toch niet alle bronnen die er zijn uh, maar uh, nou ja, bewaren, zeg maar. Dus, dus u moet daar toch wel in selecteren, lijkt me. Ja hoor, en dat proberen we ook te doen. Um, de essentie is dat wij proberen een beredeneerde keuze te maken... over wat er bewaard moet worden aan archiefbronnen... Um, en wat er vernietigd kan worden... Uh, en tegelijkertijd proberen we dat dus een proces te laten zijn, wat niet alleen maar uh, door de techniek gedreven wordt. Want als je het allemaal op het toeval zou overlaten, dan zul je straks zien dat net die disketten die je zou willen lezen niet meer te lezen zijn. Uh, en dat, datgene waarvan je dacht, ja, dat, daar had ik er al een heleboel van, uh, dat je daar nog weer wel naar kan kijken. Ja. Dus we proberen ook een aantal technische maatregelen te nemen om te zorgen dat de relevante informatie duurzaam bewaard blijft. Ja. Is het papier eigenlijk nog altijd de beste optie om zaken te documenteren? Nou, het is in ieder geval zo dat uh, een gemiddeld papieren document uh, tien keer zo lang meegaat als een gemiddeld digitaal document. Dus vanuit uh, de, uh, de, de visie uh, van uh, duurzame beschikbaarheid is papier beter. Uh, het grote nadeel is alleen dat, uh, dat je daar of een heleboel kopieën van moet maken uh, of naar de plek toe moet komen waar dat papier ligt... En, en daarom is natuurlijk de digitale informatietechnologie zo'n ontzettende mooie. Omdat dan in feite alles voor iedereen altijd toegankelijk is. Ja. Um, hoe denkt u dat dat over, nou, ik, ik noem maar steeds die 300 jaar, maar goed dat mag ook 250 zijn wat mij betreft. Uh, uh, hoe, hoe wordt er dan teruggekeken, denkt u, door historici van, van, van dan? Ja, dat is natuurlijk echt heel erg moeilijk te voorspellen. Maar ik, ik, ik denk wel dat uh, uh, uh, als je even uh, uh, uh, je redeneert. Dat in het allereerste begin van de menselijke cultuur we vooral met orale culturen te maken hadden. En dat zo zegt de afgelopen tien eeuwen uh, uh, je die schriftelijke cultuur had. Dan heb ik zelf wel het gevoel dat naar deze periode wordt gekeken als de start van, ja, je zou kunnen zeggen, een soort derde generatie communicatietechniek Die overigens weer heel vaak een soort orale cultuur, maar dan op schrift is. Hè? Alles wat we met elkaar twitteren mm -hmm. op andere... Uh, publieke platforms delen. Dat is eigenlijk een vorm van schriftelijk praten. En ik denk wel dat dat over een tijdje herkend wordt als een heel bijzonder uh, moment in uh, de geschiedenis van nou. de overheid. Dat zijn we namelijk nu aan het ontdekken. Ja. Dank u wel, Martin Berensen, uh, Rijksarchivaris, uh, voor het uh, komen aan de telefoon. Nog even terug naar Ed Jonker, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Uh, ja, uh, hij zegt dat eigenlijk nu, hè? dat Twitteren noemt hij dan. En dat zou dus een, een nieuwe fase kunnen zijn in de geschiedenisschrijving. Want wordt de geschiedenis van ons nu al geschreven? Ik bedoel, alles wat er gisteren gebeurd is, is dat alweer geschiedenis inderdaad? Nou ja, strikt genomen natuurlijk wel. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, geschiedenis toch gaat over dingen die uh, wat langer geleden zijn, zodat je wat langere uh, lijnen en uh, gevolgen uh, in kaart kunt brengen en een wat afgeronder beeld hebt. Hoewel die beelden uh, natuurlijk nooit helemaal afgerond zijn. Um, of nou die, die uh, enorme hoeveelheid informatie uh, waar we nu de beschikking over hebben... en die, zoals Berense zegt, dan voor iedereen uh, beschikbaar uh, komt... in steeds uh, uh, grotere getallen en op een steeds makkelijker manier... of dat alleen een zege is, uh, daar, dat vraag ik me toch wel een beetje af. Omdat uh, uh, als je door al die informatie uh, uh, nog een geschiedenis wil schrijven... je zou kunnen zeggen een begrijpbaar beeld van het verleden wil oproepen... dan krijg je toch wel dat mensen door de boom het bos niet meer kunnen zien. En uh, je ziet ook uh, uh, dat om je weg te kunnen vinden door al die informatie, ook op het internet, moet je toch uh, te raden gaan bij websites of instellingen die een soort selectie voor jou gepleegd hebben. Die, die een redactie plegen op die gegevens. Ja. Uh, nou, Beerdensen noemde dat ook. Uh, we laten dat niet aan toeval over. Uh, uh, we selecteren natuurlijk. We proberen dat zo verstandig mogelijk te doen. Alleen, daar geldt natuurlijk wel... Uh, je selecteert toch over het algemeen die dingen waarvan jij denkt... Ja. Dat ze belangrijk zijn en dus in, dat in die, in die, die belangrijk in, blijft vinden. In die zin ja. is het eigenlijk niet anders dan die schoolmeester uit uh, 1626... want die, die schreef het ook, die schreef in feite zijn, zijn dagboek... zijn, zijn weblog, als je, zou je dat dan nu noemen, uh, ja. Ja, met zijn bril. En, en ja, dat was zijn kijk op, op, de, op het geheel. En dat is nu ook aan de orde, misschien dat je nu meer van die weblogs naast elkaar hebt... Ja, alleen de vraag of je die interessant vindt uh, is natuurlijk toch een cultureel besluit. Want het dagboek van die schoolmeester vinden wij nu enorm leuk en belangrijk. Omdat we geïnteresseerd zijn vaak in sociale geschiedenis. Maar dat zou honderd jaar geleden zou het gewoon bij het oud vuil gegooid zijn. Omdat ze dachten, ach zo'n schoolmeester uh, we willen eigenlijk een uh, uh, ander soort geschriften hebben. Met meer prestige. Ja. Uh, en dat is natuurlijk het risico dat uh, uh, als je selecteert. En dat zul je toch moeten doen. En je kunt het niet allemaal uh, opslaan en bewaren. Uh, dat je selecties maakt uh, waarbij je dingen weggooit... die uh, later door anderen wel interessant ja. gevonden worden... en die jij onbelangrijk vindt. Dus je moet, je moet proberen uh, zo open en creatief mogelijk uh, uh, uh, na te denken... over ja. de vraag wat andere mensen zou kunnen interesseren... wat jij niet interessant vindt. En dat lijkt ertoe, en dat is een beetje de makker, denk ik ook... van waar dat Nationaal Archief uh, uh, voor staat... dat je dan dus eigenlijk alles moet bewaren wat je tegenkomt, omdat alles ooit interessant zou ja, kunnen ja, worden. Ik zou kunnen inderdaad, want we kunnen helaas nog niet in die toekomst kijken. Uh, u hebt het toch een beetje geprobeerd. Dank daarvoor, Ed Jonker van de Universiteit van Utrecht. Geen dank. Het Radio Dagboek. Deze week met Gordon. In verband met het starten van de theatertoernee van Los Angeles The Voices... Because We Believe... Plat, veel poep en piesgrappen en een hoop gelach. De programma's die Gordon maakte met Gerard Joling... Die hebben het beeld van hem voor velen bepaald. Gordon was dat zat en maakte korte metten met dat leven. En nu longt een buitenlandse avontuur. En daar kent niemand hem, dus dat is wel een voordeel. In het laatste deel van zijn radiodagboek vertelt Gordon erover... en over hoe zijn liedjes tot stand komen. Ik schrijf altijd mijn liedjes op... Uh... Ja, dat doe ik neurion op mijn uh, Blackberry. Het gaat dan zo. best friend for... Ik hoop uh, dat dit het jaar wordt van onze doorbraak. Er zijn nu uh, gesprekken uh, met uh, Sony Engeland... om een duet op te nemen met een hele grote internationale artiest. Dus, uh, en wat ik hoop voor het buitenland is dat we uh, Duitsland gaan veroveren. Dat we uh, sowieso een tournee in Amerika gaan maken... Ja, dat is een soort jongensboek. Nou, zo werkt u, ik, ik laat niet alles horen, want anders... Uh, <laughs> want, uh, En dan is er ook iemand die uh, echt goed piano speelt. Dat kan ik helaas niet, want dat heb ik nooit geleerd. Dat had ik echt wel heel leuk gevonden. En ik heb een prachtige vleugel in mijn huis staan, maar uh, die speelt automatisch. Ik bedoel, ik zit er wel eens achter en dan denk ik... Uh, meer komt er niet uit. Maar dat is heel stom. Ik zou dat eigenlijk best willen leren. Maar deze kun je ook automatisch uh, laten spelen. Ja hier wel eens achter zit en dan komen mensen op visite. En dan staan ze aan het kijken op het span. Dan sta ik op, willen jullie wat drinken? Denken. Alles voor de grap. Hè? Where do I begin? To tell the story of how great a love can be. A sweet love story that is older than the sea. dat ik uh, dat dat beeld wat mensen van mij hebben. Je kan ook een normaal gesprek met hem voeren. Ik ben echt niet dom en ik ben zeker onderlegd. Ik ben zeer geïnteresseerd in alles. Ik denk dat dat mijn grootste valkuil is geweest in het leven. Dat dat uh, programma over de vloer mij zo heeft neergezet. En daar heb ik natuurlijk 100% zelf schuld aan. En ben daar debut aangeleid. En toen kwam ik vorig jaar met het idee van een film. En dan ben ik in al mijn enthousiasme. Uh, schrijf ik een filmscript voor Gerard en mij... die echt te fantastisch voor woorden is. Echt te, te hilarisch. Ik bel iedereen op. Ik regel 1,2 miljoen sponsoring voor het opnemen van die film. En vijf dagen later lig ik in mijn bed. En het is echt zo gegaan. En ik word zwetend, word ik wakker. En dat ik denk, oh mijn hemel. Dan moet ik weer met hem. En weer al die ellende. En weer het gezeik. En weer die ruzies. Ik heb er A, geen zin meer in, B, geen tijd voor en C, ik wil dit nooit meer. En nu, weet je, ik ben goed met hem en laat het in godsnaam zo blijven. Ik ben nu gewoon uh, de Gordon die in balans is, 43 is, weet waar hij over praat, weet waar hij heen wil gaan. Met de juiste en de meest lieve mensen om me heen die hij ooit heeft kunnen bedenken. En uh, daar hoop ik nog jarenlang van te kunnen genieten. Dat was Gordon in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. En dat was ook het laatste radiodagboek, want vanaf volgende week beginnen we met iets nieuws onder de noemer Werklunch. Met daarin ook de reportageserie De Werkweek van, waarin onze verslaggevers bijzondere mensen volgen tijdens hun werk. Maar dat zou bijvoorbeeld ook maar zo een Gordon kunnen zijn tijdens zo'n tour die hij doet. Uh, ik zou zeggen, gewoon luisteren. Volgende week na uh, enen is dat. Zometeen na half 2 is het standpunt.nl. Willem Holleden moet vanaf nu met rust worden gelaten. Dat is de stelling. We gaan er zometeen over doorpraten. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Al president Wellink van de Nederlandse Bank vindt dat de zakenbank Lazar verantwoordelijk was voor de bepaling van de waarde van ABN en Fortis in 2008. De enquêtecommissie De Wit probeert er vandaag achter te komen hoe het kan dat de nationalisatie van de bank veel duurder is uitgepakt dan de bijna 17 miljard die er destijds voor is betaald. Er is onweer discussie over een bedrag van 2 miljard dat als verlies in de boeken stond. De geschorste opperrabbijn Leralbach zegt dat hij niemand heeft willen beledigen... toen hij zei dat homoseksualiteit te genezen is. Vorige week raakte de Amsterdamse opperrabbijn een opspraak. Toen bleek dat hij een verklaring had getekend... waarin opgeroepen wordt om homoseksuelen te genezen. Vakcentrale FNV maakt zich zorgen over nieuwe plannen... van de Europese Commissie voor het stakingsrecht. Het voorstel wordt aan het eind van de maand gepresenteerd... maar de FNV concludeert uit uitgelekte stukken... dat het stakingsrecht wordt ingeperkt. En uit Syrië komen berichten over een bloedbad in Homs. Milities van het regime zouden gisteren met vuurwapens en messen... meer dan 30 mensen hebben afgeslacht, onder wie 14 leden van één familie. De betrouwbaarheid van de berichten is niet te controleren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie files na ongelukken op de A2... van Eindhoven naar Maastricht, bij knooppunt Kerensheide, 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht... En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 4 kilometer. En daar is de linkerrijstrook afgesloten. Dan nog de spoorwegen, want tussen Schiphol en Weesp... en tussen Schiphol en amsterdam bijlmar rijden geen treinen. De politie heeft daar het treinverkeer stilgelegd in verband met een gaslek. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg. De vrij kopte de Telegraaf vanmorgen in formaatje chocoladeletters. Willem Holleder is vandaag na bijna zes jaar weer vrij man. En dat is natuurlijk groot nieuws. Holleder is namelijk nog steeds uh, verdacht in het liquidatieproces. Maar de beslissing of die daar uiteindelijk voor wordt vervolgd... die wordt pas veel later genomen. Moet justitie alles op alles zetten om Hollede weer achter de tralies te krijgen... of verdient de man rust, nu die zijn straf heeft uitgezeten? Dat is die straf voor afpersing. Ik ga erover praten met de misdaadverslaggever Bas van Hout. Die schrijft onder meer voor Panorama. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Uh, het liefst een kort antwoord, ja of nee. En dan gaan we zometeen uitgebreid over die stelling doorpraten. Hier komen die keuzes. Als ik Willem Hollede was, zou ik weggaan uit Nederland. Ach, ja. De media hebben een monster van Holleeder gemaakt. Ja. En de laatste keuze, het Openbaar Ministerie staat voor paal... nu Willem Holleeder vrij is. Nee. Goed, dan de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om daar vooral op te reageren. We kunnen nog wel wat reacties gebruiken. Misschien leuk om gewoon te bellen. 0800-1101. Dat is een gratis nummer. En uh, nou, dan kunnen we ook even in de uitzending horen. Altijd leuk. Dus 0800-1101. U mag ook sms'en eens of oneens. Doe het dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U kunt ook naar onze website gaan. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens. doe dat dan met hekje standpunt. Um, Bas van Hout, de stelling... Willem Holleder moet vanaf nu met rust worden gelaten. Zeg jij dan eens of oneens? Nou, daar ben ik het wel mee eens, ja. ja. Leg eens, leg eens uit. Gewoon, net als elk burger. Gewoon, zoals jij ook met rust gelaten wordt. Als je je straf hebt uitgezeten voor iets wat jij hebt gedaan... mogelijk in het verleden. Mm -hmm. Lijkt mij. D dat geldt voor hem dus niet anders? Ook niet, ook niet omdat hij nog in verband wordt gebracht met dat liquidatieproces? Als dat een reële verdenking is, dan moeten ze dat uh, zeker uh, uitzoeken. Als dat uh, gewoon een en achterklap is of vermoedens, ja, op een gegeven moment moet je dat een keer afsluiten. Er is nu inmiddels uh, langer dan zes jaar onderzoek naar gedaan. Lijkt me dat dat voldoende is. Ja. Neem ons eens mee in de hoofden van de mensen van justitie dan. Want zitten die dan nu ontzettend te balen? Zo van we hebben het net niet, uh, of we hebben het in ieder geval niet rondgekregen uh, voordat hij vrijgelaten moest worden. Is dat zo daar of, of vinden ze het ook wel even.? Nee, daar speelt wel een hoop ego mee. Het is wel een soort wedstrijd uh, goed tegen kwaad, zeg maar. Maar soms gebruiken de goede ook slechte middelen om dat uh, na te volgen. En soms gaan ze daar te ver in. Maar criminelen die, die gaan natuurlijk ook hartstikke ver. Dus uh, ja, dat valt tegen elkaar weg. Dus ik vind het... Goed nog slecht dat ze op die manier denken of doen. Het moet ja. natuurlijk niet zo zijn dat je mensen probeert weg te, weg te stoppen... op, uh, op roddels en achterklap en uh, vage, uh, vage verklaringen van anderen... en daar mensen op, uh, jarenlang op gaat uh, uh, zeg maar opsluiten. Ja. Want, want dat is natuurlijk de situatie in dat. Dat heet het passageproces. Hè? Die, daar is een kroongetuige die dus beweert dat Holleder er wel degelijk achter zat... achter die liquidaties. Ja, maar dan kun je je afvragen hoe betrouwbaar is die kroongetuige. Ik heb al meerdere kroongetuigen meegemaakt... die gewoon aan de hand van justitie... heb ik echt mensen die ook verklaren... van ja, het zijn gewoon valse verklaringen geweest en die, die, die verklaringen van die kroongetuigen heb ik ook op band staan... waarin ze gewoon zeggen, wij zijn aangezet tot die verklaringen... Mm. en ik heb, ik heb eigenlijk onschuldige mensen achter de tralies geholpen. Dus je kunt je afvragen, wat zijn de belangen van zo'n kroongetuig om dat te zeggen? Dat doen ze nooit vrijwillig, dat doen ze nooit voor niets. Dat is of er een beloning tegenover staat in de vorm van um, niet verdere vervolging... voor iets wat ze zelf hebben gedaan, of een, een financiële beloning... Ja. Of wat dan ook, ik weet het ja. niet. Ik kan dat niet uh... want, want, want deze, voor de goede orde, deze kroongetuige is niet een schoenlapper. zoals mijn tv-collega heel vaak uh, erbij haalt als beroep. Uh, maar uh, uh, inderdaad, iemand die zelf ook uit de onderwereld komt, natuurlijk. Ja. Nou, de, dat is een extra indicatie dat, het, dat je dat met een korreltje zout moet nemen. Of in ieder geval heel erg uh, voorzichtig moet zijn met de verklaring van zo iemand. Dus, en laten we zeggen, er is meer bewijs nodig dan alleen maar iemand die dat dan beweert. En uh, jij zegt ook, dat, dat is er gewoon niet. Jouw collega van Elsevier, Gerlof Leijster, die zei het is een blamage voor het OM uh, dat Holleden nu vrij is. Want ze hebben dus hun, hun, hun zaakjes toch niet op tijd op orde gekregen. Nou, dat vind ik dus niet. Ik denk dat ze hard genoeg gewerkt hebben. Ik denk dat ze voldoende, voldoende uren daarin hebben gestoken. Maar als het er niet is, je kunt niet iets uh, of, uh, hard maken... door het maar lang, geno lang genoeg te herhalen dat het wel zo is uiteindelijk. Dus door het maar lang genoeg te herhalen wordt het niet opeens waar... Dus nog afzien van het feit of je het kunt bewijzen. Want justitie kan natuurlijk een hoop aantoonbaar maken. Door verklaringen en door, door uh, observaties en analyses. Uh, analisten zijn ook trouwens een magisch volkje binnen, binnen justitie. Die kunnen van een hele gebruikelijke, normale uh, omstandigheid kunnen dus iets heel verdachts maken. Ik heb het aan de lijve ondervonden. En daar heb ik een aantal hele mooie voorbeelden van. Daar zal ik nu, nu niet op ingaan. Maar waardoor een, een vrij onschuldig iemand heel schuldig kan lijken. Mm. Ja. Um, het kan ook gewoon. Ze hebben te weinig bewijs. omdat hij die, omdat die gewoon echt onschuldig is. dat hij er niks mee te maken heeft. Acht jij die kans aanwezig? Dat, dat acht ik aanwezig. Zeker, ja. Want jij bent. Punt. Al, ja, ja, ja. Nee, oké. Okay. Het is goed. Want jij bent al jaren. Uh, zit jij ook in die misdaadverslaggeverij. en uh, je hebt Hollander ook wel eens ontmoet, neem ik aan. en dan heb je hem die vraag, neem ik aan, ook gesteld. Ja, meer dan eens, ja. Maar dan komt hij heel verontwaardigd en verbolgen over... van hoe ik dat in godsnaam kan insinueren over zijn vriend... bijvoorbeeld Cor, Cor van Hout, waar natuurlijk een heel ja, hardnekkig uh, gerucht over gaat... dat hij daarachter zou zitten. Ook Heineken hij, hij hij... voerde en ook ja. geliquideerd. en uh, ja. Amstelveen was het, dacht ik. Ja. Ik ja. heb hem niet vaak boos gezien... maar dan uh, kan ik uh, bij wijze van spreken bijna met hem gaan rollenbollen. Want dat is natuurlijk een belediging... Ja. als je zegt dat iemand zijn vriend heeft omgebracht. Ja. Ik kan niet in zijn ziel kijken, maar ik acht het zeer wel mogelijk. Um, dat hij hoe... uh, dat dat daar niet achter zit, hè? even voor alle duidelijkheid. Ja, ja. Hoe hoorde je eigenlijk dat, uh, dat Holleden weer vrij was? <laughs> Strik vraag. <hè? laughs> ik kreeg vanmorgen een telefoontje. Van? Ik kreeg van iemand een telefoontje en die, uh, die, uh, die begroet hem na zes jaar. Laat ik het daarmee bijhouden. Ah. Dus dat zou Holleden zelf wel eens kunnen zijn geweest? Ja. ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Dan zie jij In je, in je mobiel zie je ineens uh, Willem of zo staan. Um, nee, nee, nee. Hij, uh, hij, uh, de, ik werd gebeld door, uh, door iemand en die zei, hij hey, kennis. En dat, daar zit een verhaal achter, dus ik wist meteen over wie het ging. Mm -hmm. Ik heb ooit een keertje met, uh, met uh, Willem een gesprek gehad over vriendschap. En hij noemde mij steeds vriend. Ik zei, ja, maar dat kan niet, wij zijn geen vrienden. Want dat past niet in de manier waarop wij met elkaar omgaan want anders compromiteer ik mezelf als ik dat zou doen. Ik vind je heel aardig en ik kan heel goed met je door een de deur. Hij is altijd correct geweest, altijd afspraken nagekomen... in al die vele tientallen keren dat we elkaar hebben afgesproken. En vanaf ja. dat moment is hij mijn kennis gaan noemen. En dan belt hij me op en zegt hij, hi, kennis. Ja, dus ja. nu was het voor het eerst in zes jaar dat ik zo'n telefoontje kreeg. Dus, dus hi, kennis. de kennis meldde zich en, en hoe, hoe verloopt zo'n gesprek dan? Stel je dan nog was, was heel. Nee, het was heel kort. Gewoon even. Ik was eigenlijk heel erg verrast. Ik had het niet echt verwacht... Uh, maar ja, dat was uh, heel vriendelijk en uh, heel uh, ontspannen. Maar ook, ook al, een, uh, laten we zeggen, uh, zicht op een voortgang. Zo van, uh, van uh, moeten ze een keer weer even afspreken of zo? Of? Ja, maar daar ga ik nu even niet op in. Nee, nee. Nou, het is opmerkelijk natuurlijk toch, Bas, dat uh, hij nee. komt vrij en hij belt jou. Ja, dat kan, maar omdat ze altijd een goede, uh, professionele, dus journalistieke relatie hebben gehad. En ik ben ver, ik ben niet over een lijn heen gegaan. Ik, ik, heb, ik ben niet met hem naar feestjes geweest. Ik heb geen cadeautjes aangenomen. Dus dat kan. Op het moment dat je jezelf compromitteert, dan hebben ze ook geen respect meer voor je. Dus als jij over een bepaalde grens heen stapt... dus dat je wel iets, uh, iets voor je laat doen... of een gunst of wat dan ook... dan heb je een probleem. Dan ja. zien ze je ook als een van de rest. Ja. En die, die afstand, met, of nou met Minka of Etienne U... of met Sam Klepper of Johnny Mier... Met, was, ik heb altijd die afstand... Gelukkig kunnen worden, maar wel dat betekent wel dat we een goede verstandhouding hebben en dat we best uh, een, een oude jongens-krentenbrood uh, sfeer ja. kunnen creëren. Ja. Maar het betekent wel dat je dat je die afstand houdt. Ja. Maar goed, jij bent en dat kan, dat kan goed zonder dat dat uh, zonder dat dat de, de verstandhouding. Uh, Beschadigd, beschadigd of zo? Nee, ik snap, daar is ook heel veel professionaliteit voor nodig... volgens mij, om, om, om, die, ja, om, die, om dat gewoon te goed te kunnen scheiden. Uh, maar jij bent het is zelfs noodzakelijk. Het ja. is noodzakelijk. Jij bent misdaadverslaggever, dus jij nee, aan dat jij ook... iedereen zit toch een beetje op, op, op die lijn van... we willen graag hebben. Ik denk dat Paul en Witteman ook al aan het rondbellen zijn... van kunnen we hem bij ons vanavond aan tafel krijgen? Uh, en, en, en jij schrijft verhalen voor de Panorama, doen veel ook aan, aan misdaad. Dus ja, het zou toch mooi zijn om een mooi verhaal met hem te maken? Dat zou heel mooi zijn, ja. Maar ik, ik heb, uh, ik, heb ik, zie, ik zie wel, ik ga er nergens vanuit en als het zo, nee. zo loopt, dat moet je ook niet pushen. Weet je, dat heb, ik, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit uh, mezelf als uh, primair, als journalist opgesteld. Ik ben gesprekspartner en kijk dan wel wa wat eruit komt ja. en hoe ik daarmee omga. Ja. En dat werkt het best, want ik heb nog steeds goede relaties met al die mensen... die soms loodrecht tegenover elkaar staan, maar, ze, maar het maakt ze niet uit. Bijvoorbeeld een Jotsa Jotschiet, daar spreek ik mee. Maar mensen die aan de andere kant staan, spreek ik ook mee. En ze weten het van elkaar en ik speel er geen spelletjes in. Goed, daarom ben ik ook blij dat jij bij ons te gast bent vandaag. Want je bent echt hollederkennender. En het feit dat hij jou belt vanochtend, nou, dat, dat is toch ook wel, wel bijzonder. We zien natuurlijk allerlei mensen verschijnen... in allerlei programma's en in bladen en, en noem het maar. Uh... maar ik wil even één ding over zeggen over hollederkenners. Nee, we hebben 16,5 miljoen hollederkenners. Ja. En ik pretendeer dat niet te zijn. Okay. Dus even hey, voor alle duidelijkheid, ik ben dat niet. Want ik kan niet in zijn ziel nee. kijken. Nee. nee, nou goed. Of in zijn hoofd kijken. We, want, want dat is wat we toch zien, hè. Ook, ook allerlei doemscenario's. Want hij komt vrij en er staat gelijk iemand klaar die hem... Die hem een kopje kleiner maakt, dat soort dingen. Hij zou gezien. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Weet je nou, hoe gevaarlijk dat is? Al die suggesties in de media. En ik, ik, heb, ik heb nou in één dag tijd heb ik al zoveel scenario's door de vuur horen passeren. Er staat een hitsquad van de Houtman-groep klaar, of van de Bijl. Ja, stel dat daar iemand in gaat geloven. En die denkt van, nou, hij heeft mijn vriend Houtman vermoord. Of hij heeft van de Bijl vermoord. Ik ga hem opknappen, want ik ben zo boos. En dat wordt aangewakkerd door de media. En wat weten de media? Geen moer. Ik zeg, ik pretendeer al niets, niets te weten, of heel weinig te weten. Maar de media, wat dat ook is, dat is voor mijn hele amorfe groep... die weten helemaal niets. Die hebben hem nooit gesproken, nooit gezien. Kennen het dossier niet of nauwelijks. En waar baseren ze dat op? Dus dat... Geef mij, mij die bron die zegt... er staat nu een, een, een houtman uh, hitsquad klaar om ja. hem te vermoorden. Ja. Uh, want, want dat is ook de reden waarom jij ook die keuze net zei... Uh, volmondig ja, van de media hebben van uh, Willem Holleder een monster gemaakt... Wat is je vraag? Nee, ik bedoel, dat was de reden waarom jij daar ja op zei, op die, op die keuze. Oh, ja, ja. Dit wat Inderdaad. je nu ook allemaal zegt net. Ja, um, ja, want er komen steeds meer dingen vrij. Maar ja, luister, als jij hem niet kent... en jij zou met, met hem zitten, aan een, aan, een, aan een bar zitten, een drankje drinken... maar je weet niet wie hij is, dan heb je een hartstikke leuke avond gehad. En dan merk jij niet dat, dat je met dat monster zit te ja. praten. Even los van het feit wat er in zijn andere hersenhelft gebeurt... Terwijl hij met jou zit te praten. Dus mis... Dat weet ik niet. Dus als hij niet, uh, laten we zeggen, de Heineken ontvoerder was geweest... Dan, dan was er ook veel minder ophef geweest waarschijnlijk. Helemaal niet. Ja. Helemaal niet. Ja. Hij heeft een, in zijn jeugd, in 1983, de ultieme misdaad begaan. Heeft hij, uh, zeg maar, daar heeft hij spijt van. Dat, dat betreurt hij ook. En ik denk dat hij dat graag zou willen terugdraaien. Hij heeft zelf een poging gewaagd om dat losgeld terug te betalen... aan de Heineken-familie. Uh, iemand vroeg aan mij, wat vind je daarvan? Ik zeg, nou, in dit leven niet en in het volgende leven niet... wordt hij gerehabiliteerd. Nee. Dus dat maakt niet uit of hij terugbetaalt of niet. Hij is besmet en deze generatie en de volgende generatie ook nog. Holleder, die naam, is besmet. Ja. En daar kom, niet, daar kom je niet meer vanaf. Bas, we gaan naar onze luisteraars. Dus luister mee en dan kom ik straks aan het eind ja. van het programma... graag nog even bij je terug om, uh, om de reacties door te nemen. Uh, het gaat dus over Willem Holleder. Uh, moet vanaf nu met rust worden gelaten. Dat is de stelling. Daar is nu door ruim duizend mensen op gestemd. 35% zegt eens, 65% zegt oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, ik ben uh, tegen de stelling. Uh, ik hoor een hoop uh, advocaten geklets uh, van ja goed, uh, als ze denken dat ze een zaak hebben, dan moeten ze er maar mee komen. Ik denk gewoon dat ons huidige bestel eigenlijk onvoldoende is om moderne criminelen op te pakken. Want het mag allemaal niet. Je moet eens kijken hoe moeilijk dat je moet doen om een zaak uh, rond te krijgen. Het mag allemaal niet. Kijk, hij is een algemeen bekendstaande topcrimineel. En die wat mij betreft, alleen al voor de Henneke ontvoering gewoon nu nog vast had moeten zitten. Maar daar heeft hij toch staf ook uitgezeten. Het probleem is, je moet het wel bewijzen. voor je het weet, zeggen ze tegen mij van ja, je hebt dit of dat gedaan. Dat is een mooie boel dat je dan opgepakt wordt. Als je niks mag gebruiken, je mag geen videobeelden gebruiken, je mag geen dit, je mag niemand afluisteren. Daar kun je de moderne topcriminelen, die kun je dan niet pakken. Nee, oké. Dankjewel. Stampen.nl, goedemiddag. Hallo, ja, met, met wie zegt u? Hallo. Hallo, met wie zegt u? Ja, met Dulver spreekt u. Dag meneer Dulver. Ja, en ik vind dat, die, uh, wel degelijk, dat deze meneer wel degelijk uh, met rust gelaten moet worden... om de volgende reden. Hij heeft uh, de heer Heineken ontvoerd. Daar heeft hij een slechte keuze meegemaakt... want de heer Heineken was namelijk een, uh, is de leider geweest van een soort old boys... Die, die overal invloed op hadden. Toen eenmaal de, zij gepakt waren, na een ontzettende klopjacht... die heel veel geld heeft gekost, die ze nooit uitgeven als u of ik uh, weggehaald zou worden... Uh, is, het er, is het er ontstaan dat hij voor de radio en de tv mocht zeggen van... Ik zal ervoor zorgen dat die ontvoerders nooit en te nimmer meer ergens terecht kunnen komen, dat ze nooit meer iets op kunnen zetten en dat ze denken... Hij heeft zelf gekracht ze bij Ajax weg te halen. Mm. Wat, uh, waar ze dan niet meer mochten komen. Hij heeft altijd zijn invloeden. En later, toen de echte criminelen weer. als uh, echte weer verder zijn gegaan, toen heeft hij ook alles gedaan om te zorgen maar dat hij werd opgepakt werd. En dan moet je hem uiteindelijk, als hij nu zijn straf heeft uitgezeten, en meneer. Uh, Uiteindelijk is niet meer de, de old boys leider. Hmm. Dan moet je nu maar eens even kijken of ze misschien toch wel weer teruggaan naar een normaal leven. Ja. Goed, dank voor het bellen. Uh, NL, goeiemiddag. goedemiddag. goeiemiddag. Goeiemiddag, vanuit Den Haag. Um, ik ben uh, uh, niet te voordat ze met rust laten, want hij heeft slachtoffers gemaakt. En de nabestaanden van die slachtoffers, die hebben gewoon le levenslang... die raken die nooit meer kwijt, dat, dat verlies of dat gemis van hun, uh, die, die vermoord is. Ja. Ja. Um, ja, de vraag is natuurlijk of hij daar uh, wat mee te maken heeft. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Ruud Brouwer. Um, ik ben het uh, eens met de stelling. Ik vind dat... Uh... De aandacht genoeg is uh, geweest. Het openbaar ministerie zal uh, ongetwijfeld verder gaan met onderzoeken. En dan komt de aandacht vanzelf wel weer. Maar de media mag meneer Holleder wel met rust laten. Het enige wat ik nog wil zeggen op de opmerking van meneer Van Hout... dat uh, de media van Willem Holleder een monster heeft gemaakt. Nou, sorry, maar iemand die een mens van zijn vrijheid berooft... is in mijn ogen in alle opzichten een monster. Dank u wel, Stan.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Ja, met mevrouw van de Beek spreken. Ik vind dat hij met rust gelaten moet worden op voorwaarden. Uh, als hij uh, alsnog schuldig wordt bevonden, van, uh, uh, uh, dat, hij, dat hij inderdaad andere mensen nog, wat niet bewezen is tot nu toe, om zeep heeft geholpen, dan moet hij opnieuw opgepakt worden. Dan moet hij gewoon levenslang krijgen. Maar uh, zolang als dat niet bewezen is en hij eh, anderen niet meer eh, om zeep helpt... als dat niet bewijsbaar is, dan moet hij met rust gelaten worden. En ik zou hem persoonlijk aanraden dat hij dan maar naar Zuid-Amerika vertrekt... want anders krijgt hij waarschijnlijk toch weer homilis. Want voor mij is het een Dr. Jekyll en een man met twee gezichten... die geen emoties heeft voor het medeleven van een ander. Dank u wel, Stampe Goedemiddag. Harry Hesselijk, Nijmegen. Goedemiddag. Volstrekt oneens, en u moet het ook nader preciseren... met rust gelaten door wie? Door de media of door politie en justitie? Kijk, er wordt blijkbaar nog steeds verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie. Dat is, dat, zijn, dat is mensen doden. Dat gaat niet zomaar om een rolletje erop stelen. Ja. Politie en justitie kunnen natuurlijk gewoon doorgaan met het onderzoek en met het vergaren van bewijs. Het recht moet in Nederland, en dat wil ik ook tegen meneer Bas van Hout zeggen, het recht moet altijd zijn loop krijgen. We leven in een rechtsstaat. Dus als iemand van zware misdrijven verdacht wordt, dan moet dat uitgezocht worden om te kijken of dat bewezen kan worden. Ja, maar dat zegt Van Hout volgens mij ook gewoon. Dan moet justitie aantonen dat hij daar inderdaad bij betrokken is. En, en zolang dat niet zo is, nou ja, dan is hij dus weer een vrij man, zoals wij allemaal. Als we onze straf uh, hebben uitgezeten. Ja, maar met rust laten wil niet zeggen dat hij met rust gelaten moet worden door politie en justitie. Als ze iemand serieus verdenken van uh, dat hij betrokken is bij het doden van mensen, liquidatie, dat is gewoon een soort het eufemisme van doden van mensen, hmm. dan moet je dat gewoon onderzoeken. En een bepaalde rechter, die heeft het veroordelingsmonopolie, die bepaalt uiteindelijk of iets um, een bepaalde telastlegging wettig ja. en overtuigend bewezen is. Ja of te nee, alleen de rechter gaat erover en niet de Telegraaf en niet de media en niet de rest van dit land. Nee, duidelijk. Dank u, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Ja, ik wou het volgende zeggen. Krijgt die man nu een, een uitkering van de staat? Gaat hij nou leven op kosten van de Nederlandse bevolking? Waarom? Waarom zou dat moeten? Nou, een fatsoenlijk burger die zijn beroep kwijtraakt... en in financiële moeilijkheden komt, krijgt bijstand. Ja. En, nou, dat vind ik terecht. Maar voor zo'n man zou ik toch wel vinden dat hij zijn eigen broek ophoudt. Ja, ja, ja precies. Nou ja, goed... Misschien uh... komt men er dan zo achter waar zijn geld zit. Ja. Ja, goed, dat heeft hij ook nog boven zijn hoofd hangen. Die 17 miljoen, geloof ik, die, die op een of andere manier terug moet, moet keren. Um, Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen, zeg hem maar. Uh, nou, ik, ik wilde eigenlijk ook weten of die een, een uitkering krijgt. En, want ik heb wel eens gehoord dat ze toch, een, in, als ze in de gevangenis zitten... dat ze toch een bepaalde uitkering krijgen. Ja. En dan komen ze eruit en dan kopen ze gelijk een nieuwe auto. Ja, ja. nou ik weet het allemaal niet. Ik hoor ook wel eens wat, uh, wat zo links en rechts. Maar of het allemaal klopt, weet ik eigenlijk niet. We gaan het in ieder geval even vragen aan Bas van Hout. Want de vraag is inderdaad, Hollander is nu op vrije voeten. En ja, ja hoe nu verder? Ja. Uh, Bas van Hout heeft meegeluisterd, het misdaadverslag even voor Panorama. Heel hey, even nog, als het kan. Even ja, heel even. kort, mevrouw. <laughs> um, ik heb een onderwijs gehoord van Holleder vroeger of ja. vroeger, dat het vroeger als zo'n naar jongetje was, dat hij <laughs> altijd... Schande! De schande! Altijd te ja, lang kan echt niet hoor. Ja. Dit kan echt nee, niet. <laughs> nee. Zij, bedankt voor het bellen mevrouw. <laughs> um, Bas, even, want bij die keuzes daarnet hadden we het er ook even ja. over, hè, van uh, uh, hij moet misschien maar gewoon naar het buitenland gaan. Toen zei jij ook ja, maar uh, hoe, wat voor positie verkeert hij nu? Kan hij dat is, doen? Is... Heeft hij daar het geld voor? Uh... Ja, je vroeg of, uh, of ik het zou doen. Ik zou het doen. Ik kan, ik kan natuurlijk niet uh, nee. voor, voor hem gaan kiezen. Nee. Ik, heb alleen zoiets, ik wil even een opmerking maken over die, diegene die het over die vrijheid had. Uh, vrijheidberoving. Degene die dat doet, dat is een monster. Ja. Ja, dan is de overheid dus ook een monster, want die doet dat natuurlijk ook aan de lopende band. Hè. Je vrijheid beroven. Wel terecht. Als je iets gedaan dat, hebt. Daar heb ik het niet over. Als je iets gedaan hebt. Ja. Ja. Maar het is omgekeerd evenredig natuurlijk hetzelfde. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, kijk, dat is natuurlijk toch de, de, de, de, in, wat in het hoofd van mensen zit. En dat komt waarschijnlijk ook door ja. alle publiciteit eromheen. Liquidatieproces, holheden wordt genoemd. Nou ja, mensen gaan ervan uit dat hij uh, inderdaad uh, mensen heeft laten omleggen... op zijn minst of misschien zelf wel dingen heeft gedaan. Maar voorlopig ja. is dat inderdaad niet bewezen. Dus jij hebt gelijk, uh, dat moet eerst maar bewezen worden. En dan pas kan je iemand daar natuurlijk weer voor uh, opsluiten. Um... Als, een, uh, als ze 10% bewijsmateriaal hadden gehad, dan hadden ze hem vervolgd. Dus kennelijk is er, is er heel weinig Of niets. Ja. Zijn het alleen maar beweringen. Maar wat... geen smoking gun. Wat... En daar gaat het om in, in onze rechtsstaat. Want anders hadden ze het echt wel gedaan, zeg jij ook. Maar nog even terug naar die vraag. Want dat, dat houdt ons natuurlijk toch allemaal wel bezig. En, en zelfs mensen die denken van dat hij dan straks gewoon naar, uh, naar, het, naar het UWV gaat... om een uitkering aan te vragen. Ja. Wat, wat, wat kan hij? Heeft, wat, wat heeft hij nog hier in, in Nederland op dit moment? Nou, ik denk niet dat hij uh, arm lastig is. En ik denk dat hij ook niet op een uh, WW-uitkering zit te wachten. Dus ik denk dat hij zich... Uh, dat is een overlever, die man die, uh, die redt zichzelf wel. Ja. Dus maak je geen zorgen om hem. En, en zou het inderdaad zo kunnen zijn dat hij uh, een tijdje gewoon weggaat uit Nederland? Nou, het zou niet onverstandig zijn. Ik bedoel, wat, wat, wat heb je hier te zoeken? Maar ik denk niet dat, dat hij het type mens is... dat gaat vluchten voor problemen of voor confrontaties. Als iemand iets tegen hem heeft... dan, dan zie ik hem heel zeker in staat om zo iemand uh, te benaderen en zeggen... Zeg het maar, wat heb je tegen hem? Wat, is, wat is je probleem? Ja. En dat lijkt me ook logisch. Dat als iemand jou beschuldigt van iets, van, laten we er maar even over praten. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Als iemand achter, achter de tralie zit, hij heeft dat en dat en dat gedaan. Ja. En uh, dat is te makkelijk. En we weten uit de berichten die uit die gevangenis zijn doorgezet dat hij niet in, in al te beste condities qua, uh, qua medische toestand is. met zijn hart begrijp ik. Uh, maakt dat nog iets uit in, in laten we zeggen, de, de ideeën die hij heeft over de rest van zijn leven, denk je? Nou, ik heb een arts gesproken en die heeft me verteld... dat je met een uh, lekkende hartklep heel erg oud en heel erg gezond oud kunt worden. Dat je, alles daar, dat je daar bijna alles mee kunt. Dat ligt even aan de, aan de gradatie van de, hmm. van de kwetsuur. Dus, dus dat, zeg maar, om, om te zeggen, van, nou, ik, ik ga bijvoorbeeld niet meer de criminaliteit in... Dat, dat zou daar helemaal niks mee te maken kunnen hebben? Nee, dat hoeft, nee, nee. hoeft niet per se, waarmee ik niet zeg dat het zo is. Ik ben benieuwd of Kennis jou binnenkort nog eens belt... en of we dat dan allemaal <lacht> kunnen lezen uiteindelijk in de, in de panorama. In ieder geval bedankt dat je nu mee wilde doen met ons met Stand.nl. Bas van Houts. Um, ik kijk we... nog even snel naar onze site. Uh, Willem Holleiden moet vanaf nu met rust worden gelaten. 34 procent, 66 oneens. Er is door bijna 1200 mensen gestemd. We gaan snel naar Amsterdam. Daar zit Jan Mom klaar voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Waar Hans Spekman zo direct langskomt om uit te leggen... waar hij 45.000 nieuwe PvdA-leden zal vinden. Tovik Dibi over het kinderpardon. We gaan debatteren over het opvangen van zeehonden. onder de Linden is gastreiscent. We gaan het over de nieuwe generatie criminelen hebben. Over de commissie De Wit. Frits Barend, Justus van Oel, Brouwse met brussen, satire... en live muziek van Mos. Mos, oh, die hebben een heel goede plaat uit op dit moment. Zometeen dus in vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettig weekend. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV. De bekendste dierentuin van Nederland in Emmen gaat verhuizen, tot verdriet van de autodirecteur. directeur. Omdat ons levenswerk tegen de vlakte gaat. De nieuwe dierentuin kost 200 miljoen. De druk op sommige gemeenteraadsleden om akkoord te gaan is groot. Dat je merkt dat niet alleen je fractiegenoten, maar natuurlijk ook collegeleden... of ze zacht gezegd ongelukkig zijn met zo'n besluit. Hoe groot zijn de financiële risico's die Emmen neemt? Het gaat om heel erg grote bedragen die in wezen in een particuliere onderneming stopt. Daar moet je toch een vraagteken bij zetten. Argost, morgen, van kwart over twaalf tot 1. Radio 1, het nieuws van alle kanten.